Ik weet het wel. Oh ja. Een twijfel mogelijk. Maar ik heb nog een paar resten aangebroken wijn van de, de Theo Stokking receptie gehaald. Het kan best gezellig worden vanavond. Voorzitter, switching me on. Rauwfase. <tie> <Janus Weino. tie> <Brandy> rock. <tie> Rauwfase. <tie> Uit de kazerne in Schaarsberg werden in het weekend een aantal wapens gestolen... waaronder een aantal Uzi geweren. De heer Geertsema, de commissaris van de koningin in Gelderland... die woont op een steenworp afstand van Schaarsberg. Je mag trouwens daar wel een behoorlijke gooi over je hebben, daar niet van. Nou kan ik natuurlijk niks bewijzen, dat niet. Maar het is toch wel heel toevallig dat die Geertsema zo dicht bij die kazerne woont. Niet zond. En als er binnenkort rechtse knopploegen uitgerust met Uzi geweren, de kraakpanden binnenvallen om de al door bankovervallen vergaarde kapitaal terug te halen. Dan ben ik ervan overtuigd dat die er weer afkomtig zijn uit de kazerne in Schaarsberg. Je weet wel, die kazerne waar maar zo dichtbij woont. Ik kan wel eens niks bewijzen, maar toch, je weet maar nooit, die maar. Goei! En zo werden de kots onder de tafel gewerkt, onder de table. Groep uit Ohio, die daar plaatselijk grote bekendheid geniet. Maar verder hebben ze het niet gebracht. Bovendien is dit het enige liedje van hun dat echt de moeite waard is. Dus spaar je een gang naar de platenzaak. De laatste snikker van Tom Brom en Jan Ruis. Tom Brom. Vanavond stellen Brom en Ruis u de man voor... die vanaf volgende week het geluid binnen de KRO gaat bepalen. Het is Mark Stakenburg. Wie of wat is Mark Stakenburg? Nou, het uh, ja, presenteren, dat weet ik niet. Dat blijkt dan om vijf minuten voor zeven, denk ik. Maar gelukkig heb ik het nou een paar keer gedaan. Uh, het beste had ik mij blijven herinneren, de eerste keer de nacht. <laughs> om een kwart over twee tot half vier. Dat was Zonnemeer Ramp. Straks meer nieuws en informatie over de nieuwe man Mark Starkenburg. Kijk of dat Zonnemeer Ramp, want ik denk het niet, dat zou wel meevallen. Vanavond dan het definitieve laatste behangertje van van de muren vanavond. En ik draai alleen maar hobbyplaten. Ja, dat is vanmiddag ter stocking. Dit is Andy Bowen, Another Shipwreck.